Veel mogelijk Peter de Vries bij elkaar te krijgen. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan jetzt. Eh, uh, wat is er? Hmm, Dat wijs ik niet. Aber ich bin ja so geil. Uh. Waarom heb je opeens van die dikke bakkewaarde, joh? Hmm, Dat vinden die vrouwlandjes fabelhaft. Oh, oh, oh. Das muss eine halbe Liter sein. Und dann jetzt. Extra Wochenende mit der Gerhardt und der Migel. Oh. <macht> Sigaretje. Extra weekends Gerhard at the Mihiel. I've been in the darkness, with the sunlight streeping in. Now the ice is slowly melting. In my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again, oh yeah, I've been thinking, reminiscing, a better nights and better days, hiding in the refuge of memories I made, ah, I got a feeling within, within, it's coming around again. So much in trouble aside Web. Zodat ik voor pasje aan het surfen bent op internet. Surf je van de Simon website. Nou, klaar. <laughs> <laughs> Coming around again, mensen. Het is 7 uur over achter, de tweede uur van Extra weekend! Voordoen we het is, uh, week... weekend! Weekend! Yeah. Ah, het is weer feest. En we zaten eigenlijk nog midden in uh... The Voice lives. Nou behoorlijk, want no, we... hij is moeilijk. Hij is moeilijk. Hij... Zal ik nog één keer alle varianten laten horen? Doe even. Dit is uh, de stem die we verbouwd hebben. <tie> Ik weet, alles. Dat is ik weet alles. Variant ik nummer 2. Variant nummer 3. Ik. Variant 4. Ja, ik al Ik een hint ik gaan ik geven, of Zal ik hem proberen? Ik... Doe jij eens een hint? Weet je wie het is? <hijf> ik weet wie het, ja, okay, het, uh, uh, ja, um, het is. Ja, oké. Je hebt een briefje gekregen. Ik kreeg een fax, dat antwoord stond erop. Het is de man die uh, elke keer als er iets spannends gaat gebeuren, Klopt? Mag ik er nog één hint aan toevoegen? Ja? Jij, bent, jij, bent, jij bent overal op tv gisteren weer bij uh, Leedvermaak. Ja, Lingo heb je natuurlijk al gedaan. Spuiten en slikken. Uh, spuiten en slikken ook ik nog. Ik bent te veel op televisie laatst. Hoe uh, Groen is Jouw Huis binnenkort te zien bij Link. Ja, dat was leuk. Nou, ik ben ook een keer op tv geweest laatst. En dat was, daar, daar komt dit uit. Oh, oh. Dat oh. uh, is hij. Is dat weer in? Ja, nou ja, als je het hebt gevolgd, dan uh, weet je misschien Even kijken of mensen het weten inmiddels. Uh, goedenavond, extra weekend. Goedenavond, maar Michael. Michael! Nou kom maar op, wie denk jij? Ik denk Pierre Wint. Pierre Wint! Die lucht! Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Dan was het meer ik-eet-alles geweest, maar, maar uh, nee. Ja, die praat inderdaad ook, maar dat is, dat is ADHD. Deze man gaat steeds enthousiaster praten als iets bijzonders aan de hand is! Allemaal goed Dus, uh, dus uh, nog een klein keer die hint dan zeg maar reeds. Maar dat is niet goed. Dat is jammer. Maar een dampend weekend. Oké, okay, fijne weekend! Dag. Dank voor je komst. Hey. Dag! Hallo? Hallo? Hallo? Extra weekend aan de telefoon. Bij Niels Niels, Niels. Niels. Niels. Niels, Niels, Niels, Niels, Niels. Niels. Sorry, maar het is echt... Wij moeten elkaar niet meer smiddags al zien. Nee, het is echt we heel erg. Vijf voor zeven <laughs> komen we voor het dan binnen en eerder moeten we elkaar echt. Dit kan echt niet. Het is echt te uh, um, uh, Nou, ja. zeg maar Niels, Niels, Niels, Niels, Niels. Ik denk Robert de Brink. Robert de, de Brink. Brink. Dat is niet nee, goed. Goed, goed, goed. Niet eens? Nee, komt nee. eens in de buurt. Nee, komt niet in de buurt. Nou, ik ben Nee, dat nee. is helemaal fout. Ja. Maar bovendien mag je niet vaker gokken. ook. Ah, nee, maar maar een beetje jammer. Nou, oké. Okay. Oké. Okay. Dag Fijne uitdaging. Dag Niels. Dag. Dag. Bang, Dag. Geluk. Extra met, hebben Extra weekend met Henk. Met Henk Wispel. Dat doen we maar even. Goedenavond, muziekvrienden. Welkom bij een nieuwe editie van Extra Weekend. Nou, Henk weer van de lijn. Uh, we hebben waarschijnlijk. Uh... Hallo? Hallo? Met wie? Met Harry. Harry! Harry! Ja. Goeie ja. Wie denk jij dat het was? Ik dacht Jack van Gelder. Jack van Gelder. Jack van Gelder. Hoe kom je daar? Kom daarmee? Nou ja, die wordt er redelijk enthousiast altijd met zijn commentaar. Nou, dan dat gaat is, die, dat uh, is nog zo zacht. dat hij zelf niet eens meer weet. Dat is zo zacht uitgedrukt. Ja. Even luisteren. Ik weet alles. Ja. ja! Eventjes ter verdediging van Jack, hij zei dit in de inleiding van Triviant en uh, hierop volgde als ik de kaartjes in mijn hand heb. Dat we niet ineens denken dat Jack van Gelder... een arrogante moeie al weet-al is. maar Dat past helemaal niet bij die man. Nee, er is een verklaring voor. Maar dat is hartstikke goed. Dat betekent dat jij prachtige prijzen hebt gewonnen. Te weten... De DVD-box van Zijs 10 van Baantjer! Ja! En we hebben nog een extra prijs op onze lopende band. Er staan tien artikelen op. En als je even een getal tussen de 1 en de 10 roept... dan krijg je dat daar ook bij. Uh, drie. Nee. Nummer 3. Nummer 3. We gaan wat even kijken. Gaat. De, lopende de lopende band, de band is verliest. <laughs> <lopende> Hallo, <laughs> jullie moeten me wel uitleggen dan wat ja, ik moet je doen. Je bent de lopende band. Kom ja, je nou. moet Doe een, een boodschappenartikel ja, doen. Wat, ik spoel die band even terug. Dit kan helemaal uh, niet. Even overnieuw. Opnieuw. Over. Hey. Ik ben blond, jongens. De lopende, maar moet ik nu gewoon wat verzinnen? Op Een nee, pindakaas ik of een, ja, een, iets, een pak haagelslag of, of... Nou, dat ik maar een pak maanverband. Een pak, pak maand, dan kijk dan oh. mee. Dan krijg je er ook oh. gewoon mee! En nou, en dat allemaal. Helemaal top. Dat is fijn, maar hè? Mag er de min... Nee, wel allemaal. <laughs> ik al hoor. Ja, oh, ja. ja. auw. <laughs> nou, lekker, hoor. Veel plezier ermee, hè? Dank je. Dag. dag. dag. Maar zo denk ik, man zit ook lekker warm in de klompen. Uh... Zometeen gaan we onze gast van vanavond Maars begroeten. En die is ondertussen stiekem naast ons komen zitten. En dat is niet verkeerd. Ik ruik er nu al. Het is bijna net zo leuk als Ruby Ruby Ruby. Ik ga er bijna, bijna... joepie joepie joepie zeggen. Ah, leuker, leuker. Zijn de keizer, Chiefs. Let En hij Made my skin a little bit thicker. makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter. No fighting. No fighting, no fighting please. Christina Aguilera was dit een uh, fighter. Huh? Daarvoor uh, de kaarsjesjes vorige week nog hier in de studio oh, live. Oh, met een brandalarm. Wat een, een leuk oh, bestand. Oh, yeah, yeah, yeah. Ruby, Ruby, <laughs> Ruby, Ruby. <laughs> en dan nu. Yeah. We hebben een S. Ja hoor. We hebben een T. Nou. We hebben een gast, In de studio. Marit van, van Bohemen. <tied> he, gezellig, hè, Ja. He. Een vrouw. Ja. Sorry. Marit, ja. hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ja, dat is heel lang geleden. Dat zat je nog in die oude studio. Ja. ja. Wat, wat, wat hebben jullie samen gedaan dan? Want het was, was gelijk e die e vol ja. weer, hè? Met ja, één dagjes. Ja, hè? Ja. Dat is bijna vaartesdag. Dat is het. Nee, ja. nee um, uh, jij had toen een programma. Uh, iets ja. van makeover. Uh, nee, dat was op net vijf. Net vijf? Dat was ja, net ja. vijf, ja. Het <laughs> heette uh, Gay Team. Heette dat. Het ga oh, dat was het, ja, ja. Gay Team. Het ja. Gay Team, wat was het ook alweer? Even refresh my memory. Oké, okay, Even heel kort dan, want het is alweer een hele tijd geleden. Ja. En niet up to date. Je wil niet meer aan het worden? Nou, nee hoor, helemaal niet. Oh, okay. nee, nee, nee. Het was een, uh, uh, uh, een make-over dating programma voor single vrouwen... die uh, uh, uh, door drie gays aan de man werden gebracht. En, uh, en ik uh, lijmde het geheel aan elkaar, zeg maar. Dat is een mooi programma, hè? Het is dat er niet meer bestaat, weet je nog? Ja, maar ik vind het zo. Wel, je want... ziet het er ga gaan we niet uit. Kom eens even hier. <hums> ik er Hartstikke leuk. Ik <hums> zie <Ja, ja. hums> <Ja, ja. hums> ja, dat het zojuist weer is begonnen. Ik vond het wel leuk, die negen. <hums> plukken, plukken, plukken, plukken aan iedereen. Nou wat leuk. Maar ja. we hebben je nu eindelijk een keer in de studio. Hè? Nou, He? eindelijk ben wat ik er. na al die jaren ben je weer terug. Ach ja, ik wilde steeds niet. Maar vanavond dacht ik, oh ik nou, heb nog een gaatje. Dan. Dus ik kom gewoon. Zeg, ik heb cadeautjes. Mag ik daar nu al voor beginnen? Cadeautjes? Ik lik me graag in als ik ergens te gast ben. Nou, gaan wel liggen dan. Je zit er middenin. Ja, precies. Ik heb er twee. Voor de meest huiselijke van de twee geef ik. Uh, ja, de, ja, de, ja, de, ja, is. Dat is Gerard, oh, ja. natuurlijk. Ja, geef ik deze. En geef ik En een kind. En Michiel, dan krijg je deze. Zie je eruit als een Chinese kalender? Ik heb hier, ja, maar doe dat, uh, maar even open. Hartstikke leuk. Het heeft alles te maken met waar ik momenteel mee bezig ben. Ik, ik praat het wel even volgens terwijl jullie in het uitpakken zijn. Ik, ah, het is een Chinese kalender. Maar wat is nou de grap? Joehoe. Het verwijst naar de voorstelling waar ik nu aan, aan het repeteren ben. Ja, maar er staat oh. Japans. Nee, nee, nee, nee, nee. Lees, lees dus goed even die letters daarboven boven op die foto. Na nou, onder die foto. Um, ja, moeilijk. Voor mij zijn die ook een Dit wordt de voorstelling hebt. met de moeilijkste titel aller tijden. Ja, Kung Fu Hassel. Ja, dat is de ondertitel. Ja. Maar nu de echte titel. Oh, ja, ik heb hier nou, de, de, is... de echte titel is. <coughs> ja. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ja. Zal ik even, even uitleggen hoe het zit? Wil je dat even één keer zeggen overal? Ja, ik gaat ook meteen keelpen van. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik ben actrice naast het presentatretten. Je doet ook alles, theater. Ja, oh. Nee hoor, ik ben, ik ben bezig met het repeteren aan een, een nieuwe voorstelling... van de theatergroep Mede in the Shade. Die oh, heet, Je dus... staat erop. op. Frek. Ja, precies! Kijk nou, dit is voor heb jullie. Ik heb een boosje van Marit. Ja, precies. Ja, die wil ik ook. Nou, de, ja, die, ja. Ik, Als... word, ik word steeds kalender. Uh, <laughs> Als ik hier dan kijk, denk ik om één ding. En dat is. Ja, precies. Nou, daar gaat het om. Nee, maar we zijn een voorstelling aan het maken um, met een groep uh, spelers. En dat is gebaseerd op de Kung Fu-films uit de jaren 70. Weet je het nog, Gerard? Everybody ja, was coming. je was fu nog fijn. <laughs> nou, het effect dat dat gehad heeft op, op, op mensen van toen... en ook nog steeds de mensen van nu en films en zo... daar maken wij nu een voorstelling over. En ik ben ook elke dag knijterhard aan het konvoeren. Dus echt sta ergens echt drie, kun je? vier echt? uur... Oh, oh, oh, oh, oh. Daar gaan we, hè? Heel ah, Kun je heel even een, ah, even, een ja, even een stukje? Even voor de camera. Even okay, voor de webcam. Oh, oh, oh. Ha. Ha. Ha. <laughs> ik ga even een stukje opzij, hoor. <laughs> ik trap <laughs> jou even, Michiel, komt-ie. Kom maar, hè, kom maar. Nou, dat deed je heel overtuigend, hè? Dat dacht ik. Oh, oh, oh. Nou, ik vind het wel goed zo weer, maar dat gewoon ho-ho. Godverdorie, is het. Nee, maar het wordt heel erg leuk. Wat ook heel grappig is, Howard Compris zit er onder andere in. Jullie wel bekend, ja neem ik Ja, als ja, ja, ja, ja, ja, ja nou. zo plaat. Hè. En uh, nog een aantal spelers die meer in het theater bekend zijn dan verder op televisie. Maar uh, het komt pas uit in april hoor, dus jullie hebben nog even om je ja, geestelijk het. voor te bereiden. Nou, ja. ik denk dat jij eerder uh, de boel nog moet voorbereiden. Of zit je echt helemaal in de kung fu, uh, gebeuren? Ja, we, gaan, we hebben acht weken om het te repeteren. Dat is best lang, van oh. het theaterstuk. Maar we zijn echt van, uh, van tien tot vijf, dat vind ik echt hele lange werktijden. Ja. <laughs> je bent helemaal aan de kloten nu. Nou, ik ben wel moe, ja. Want we repeteren dus elke dag. En dan gaan we, uh, beginnen we eerst met die paar uur kung fu. En daarna gaan we aan de teksten werken en zo. En uh, nou, het wordt gewoon heel. ja, Het vet is het gewoon het woord. Oh, ik kan er niet omheen. Is, is, is kung fu nou ook datgene waarbij je planken er meer uh, ja, op Ja, dat is kung fu. En dan kun je het elke keer een plankje. Nou, En nee, een plankje? Nee? Oh, ja, precies. Nee, ja. nee, kan ik niet. Oh, jammer. Hè. Maar wat is dan dat je met je hoofd... zo'n hele rij bakstenen aan het werken? Ja, dat is hetzelfde. Dat is ook kung fu. Dat komt, ja, dat heeft er uiteindelijk ik wel Ik denk al is jouw voorhoofd plat, maar ja. dat... Nou, dat dat is hoofd. toch niet aardig? Ja. Nee, maar sinds de vorige keren, zeg maar. Ah oh. joh, Gerard, praat gewoon mee. Ah, okay. ben er ah, wij, wij snappen elkaar. Ja, We hebben maar één blik nodig. Ja, dat is ja joh, krijg het toch nog weer. <lacht> maar wel leuk, want dan gaan binnenkort eens dus mensen naar het theater. Hallo, mag je twee kaartjes voor? Hm? Ja precies, ik ben heel benieuwd hoe mensen gaan reserveren. Wat, hoe kom je op de naam? <lacht> nou, ja. ik heb de naam niet verzonnen. Het is verzonnen door de, op het toilet, de, de, waarschijnlijk. de mensen die... Kijk, Made in the Shade is gewoon een... Ja, op het toilet. Nou, Michiel, een... please. Nee! Ja. Kijk al die oude kung fu films. Dit is een van de meest meest voorkomende klanken in zo'n film. Echt waar, ja. Ja. ja. Dat heb je ook als je naar Wimbledon aan het kijken bent. Ja, uh. Weet je nee, als nee je die is bang. anders. Hoor je dat hoor je dat je, uh. dat je dat toch anders doet? Oh, die zit geen uh. Uh. Ja, Die mist er uh. huh voor. Doe, doe nog eens. Ik kan hem beter, hoor. Uh. Uh. Oeh. Ja. Ja. Ja. Ja, doe doen nu eens achter elkaar. Dus jouw voorstelling en Wimbledon? Nee, het wordt nu een beetje ranzig. Ah, een... Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Kom, stel me eens een vraag. Nou, uh, wat vind je leuker, acteren of presenteren? Oh, wat is Maar even serieus, je bent nu uh, een paar jaar even bezig geweest als presentatrice. En, uh, en nog is, steeds. Maar is dit uh, voor jou terug naar de roots? Of heb je dat alle tussendoor ook wel gedaan, acteren? Alle tijd tussendoor gedaan en het zijn mijn roots. Want daar heb ik uh, officieel een diploma voor, mensen. Heb je ja, acteren? He, ja. Ik heb HBO-toneelschool. HBO Echt? <laughs> wow. wow. ja. ja, dus, dus, dus, dus uh, acteren doe ik heel graag, maar presenteren ook. En inderdaad, de meest gestelde vraag is, wat vind je leuker? Ja, dat hoef ik niet te worden. Gelukkig. Nee, zit je, ben je nu, as we speak, ook aan het acteren? Of? Nee. Als ik hier, terwijl ja, ik hier ja. zit. Wat ze doet alsof ze het heel leuk vindt ja. hier. Ja, ja. Ik moest hem wel even over iets heen zetten. <laughs> over nee. de drempel, hè? Hier, ja. aan de ja. Precies. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, te gek Niet, hoor. Toch? Ik wel gewoon helemaal mezelf. Dan geef je bent helemaal 100% jezelf. Ja hoor. Goddie Marit. Maar de, de, de, dat kung fu, is dat, de, ja. dat doe je dan nu voor de, de, de komende theatervoorstelling? Ja. Of is het ook iets wat je al stiekem al een beetje deed? Of, nou uh... ja, ik heb op, op de toneelschool bij ons kreeg je vier jaar lang vechtsportles. Aikido in dat geval. En dat ben ik daarna ook nog blijven doen. Een uh. tijd. En op een gegeven moment mee gestopt hoor. Is dat om, omdat het een bepaalde acteertechnieken in zich heeft of omdat de hele het hele enge docenten je... waren? Nee, het maakt je fysiek sterk, sowieso. En het maakt dat je... Een, ja, maar nu ga ik heel technisch praten. Ja, nee, Voor ja, alle ja, mensen die ambities hebben om te gaan acteren... ik ben nou heel mee. erg voorstander van een toneelschool. Dus luisteraars, als je acteerambities hebt... ga dan, dan gewoon naar een toneelschool. <lacht> Oké. Okay. Dat heeft ten eerste. Maar uh, op de toneelschool uh, is het belangrijk... dat je je heel bewust bent van je lijf. Want dat is je instrument, dat is wat je inzet als je op het podium staat. En Aikido is een hele goede basis om een soort... ja, neut vanuit een neutraal... Ja zie je, dit wordt heel technisch... Ja, nee neutraal, nee, ja. neutraal mee, ja. ding te kunnen vertrekken. Dat je heel bewust bent wat je lijf is... en wat het doet en wat het kan. En sowieso, even loskomen uh, of, of over het vechten... dingen met vechten en, en, en elkaar aanraken... en afstand tot elkaar, dat zijn natuurlijk de fysieke dingen... die je op het theater in het in, op het toneel ook vaak tegenkomt. Ja. Ja, ik begin nu echt onzin te lullen hoor. Ik kan nee, ik, niet ik, ik snap uit. het wel. Want ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, um, uh, ik, ik ben wel iemand dat als ik ergens sta... dan hangt er altijd wel ergens een arm een beetje in de weg. Maar als ik iemand zou moeten spelen die, de, die heel zelfbewust staat... moet ik wel weten hoe mijn lijf werkt. Ja. En als je dat... Nee, maar je moet dat sowieso. Ook als je die, diegene die, die beetje, uh, uh, ja, een beetje een nerd gaat spelen of zo... dan moet je ook heel bewust zijn dat, van dat je dat expres allemaal laat hangen. Ja. Dat zei je toevallig, hè, nerd? Nou, ik keek naar. Wat? Uh... Naar Gerard. Wat? Er is even een plaat in. Hè? Doe maar even een gevoelig onderwerp. Bovenweer, wat dan ook. Even <tie> weer. Koffie? Ja. Uh, ja, met een schuimkraag, graag. graag. Heer. It's four o'clock. The rain has stopped. You're too deep here and out of luck. Nowhere we can go.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 Help you, brother All he thinks, the love is gone The brokenhearted, they must be strong and You still got us Well, there's this yearning in the stomach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 Alles wat je zegt dan, uh, op de theatershow. Barry White. Bijna Valentijnsdag. Wat heb je met Barry White als het over Valentijnsdag ja, gaat? Ja, ik weet het niet. Het is toch de, Die man is toch... Uh, um, eigenlijk had hij I Am The War. Ja, maar hij is dood. Zingen. Ja, hij is dood. Het is meer Valentijnsdag. Maar, uh, <lacht> ja, laten we eerlijk zijn. Maar het is, het, ik weet niet. Barry White, dat, is, dat vinden vrouwen... Ik kies toch even een jonge held. Um, James, James Morrison. Morrison. Nou, James Morrison. Oké, okay, iets ander postuur. Ja, dat wel, ja. Iets, hè? Wow. Maar wel uh, soulful en aaibaar, en denk ik. Het wordt James Morrison. Weet je hoe James Morrison eruit ziet? Uh, nee. <laughs> uh, even, we gaan eens even een image googlen. En dan moet jij even okay. een schaal van 1 tot 10 op de <middels> schaal. Oké. Okay. Ja, over. Ja. ja. <middels> <middels> oh, oh, hè? Wat? Kijk, eens naar de klok? Nee! Oh. Time flies. One Johan Kook. Het is vrijdagavond. Ik ken het programma. Half negen. <middels> tot half negen. Gerard ja. en Michiel. Dat ben ik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 Ja, dag, Nee, ik ben even verbaasd. Jullie doen het echt? Ik doen het allemaal net voor de radio. Ik vind het zo leuk dat je dat zegt. Want iedereen zegt die hier op de gast zit en die die wisseling van de wacht meemaakt, die jullie doen het echt? Ja, ja, ja. Het is echt Stom uitgeslagen of vaak? Ja, het is echt waar. Dan verwijs even van plek. Want dan heb ik keihard gewerkt afgelopen jaren. Dan staat het schuim nog op mijn rug van de inspanning. En dan komt Michiel even de boel afmaken. En dan zit ik hier een beetje gezellig met jou te kutten, zoals het heet. Pardon? Pardon? Ja, toch? Dit begrepen wij niet. Uh, niet uh, uh, dus, dus, vragen stellen dus, en gezelligheid over en weer. Ja, oké. Okay, maar ja. doe je een uh, doe het ja. tijdens de Doe ik aanvaren tijdens de dag. Nee. Nee? Nee. En was uh, in je vindt het een vervelend feest... of uh, je zou niet weten met wie? Allebei. Nou ja. Dat vind ik wel je zou feest, niet weten ja. met wie? Nee. Nee? Nee. Je bent niet verliefd, verloofd, verloren? Nee. Ja, ik, je bent maar, vrijgezel? Ik, maar je lijkt ja. me wel iemand die echt stapels post krijgt. Nee. Sinds aan de is, is dat ineens drastisch terug. Waar ze blijven ineens. God mag het weer. Dan hebben we geen enkel risico meer. Nee, maar ik heb er ook even geen behoefte aan. Dat kan, hè? Ik, ik ben ja, eigenlijk kunt. heel happy met hoe ik nu alleen... Uh, het kan zeker. Maar zit hier een, een, een, een verhaal achter dat ja? je met Heftige delen? Uh, nee, nee, nee. Liever nee. juist niet. Liever niet. Oké. Okay. <hijen> Doe je aan Pasen? Um, vroeger wel. Dikke eieren? Dikke eieren. Ja, dat zeg ik al met Pasen. Moet dikke je voor de, de nee, paas ik, ik zeg het nu, ik ga het met Pasen een keer halen. Je moet naar een slager gaan, of weet ik veel wat, en dan moet je gewoon uh, heel, heel, heel flauw. Ja, bij heel de last... slager om nee, nee, eieren Nee, nee, nee. Ze nee, nee, zeggen gewoon. Uh, volgende Pasen, ja, ja, u ook, hè, dikke eieren. En dan weglopen. En dan zeggen ze. Ja, ja, ja, ja ook. Hè? <lacht> en vooral het gezicht op het einde is fantastisch. Ik kan me dat e heel goed voorstellen. Het is echt zo van. Uh, gewoon, je, je moet iets bestellen en uh, volgende Pasen, ja, ook, een dikke eieren. Ja, dank u wel. Ja, we gaan verder ja, helemaal niet om Pasen, even. maar we denken. Dan pakken we de volgende feestdag. Welke feestdagen doe je wel? Uh, kerst, vind ik hmm, leuk. Alhoewel ja. ik dit jaar niet was, want toen zat ik in Suriname. Suriname? Ach, dat is, dat ik heb geen zoveel kerst. te vertellen aan jullie, echt waar. <laughs> je zit er helemaal vol mee. Ja. Wat heb je in Suriname gedaan dan? Uh, ik was eindelijk, eindelijk, eindelijk eens naar het land gegaan... waar ik zo lang naartoe wilde. Uh, ik was daar te gast bij familie. En uh, het was vakantie eigenlijk ook wel. Maar voor mij ook al eindelijk de mogelijkheid om het land te zien... en, uh, en daar gewoon te zijn en een beetje te wonen ook voor, voor drie weken, hoor. Maar... Nou, het schijnt echt een prachtig land te zijn, Suriname. Ja. Nooit geweest, maar ik hoor van iedereen die er geweest het oh, is... Echt, oh, oh. Ja, het is echt ja. meer dan de moeite waard. Het leuke is natuurlijk dat je daar uh, Nederlands kan spreken. Mm -hmm. uh, ja, wat bizar. ik heel leuk vind, is dat het een land is wat nog heel erg in ontwikkeling is. Dus als je een goed idee hebt zakelijk, dan kan je daar een heel eind komen, volgens mij. En ik hou heel erg van de Surinaamse cultuur. Oké. Okay. Maar je zegt uh, familiebezoek. Uh, ja. Bedoel, je bent uh, best wel een uh, blonde vrouw. Nee, man. <laughs> Kijk goed. Oh, nee. Nu nee, iets nee. zeg. zegt. Hey, ah, no, no, no. Gerard. Wat is wit aan mij? Zie je? Ooit oh, ze veranderd. Ah, helemaal. Ze zit nou echt voor onze ogen. Wat is dit? Ze zitten ja. gewoon toch te acteren onder onze ja, ogen. Transformatie, ja. mensen. <tie> en zou ik mijn lichaam gaan? Ja, ik zei... Dat nou, is, nou, is die Aikido. Nee, zit er het in te Nou, Marit, we kunnen kort en krachtig zijn. Deze is nu al voor jou. Dank je wel. We zo'n girl like you before. Zeker niet hoe die transformatie... Die transformatie, Prachtig. Ik deed het ook echt. Ik blijf even in de buurt. Inmiddels uh, de foto's ja. gezien van James Morrison. Ja. Nou, en op een, uh, een schaal van uh, 1 tot 10, op de schaal van... Uh, een 3. Een 3? Een, drie. een drie. Weinig, hè? Oh. Ja, sorry. Te jong, te jong? Of... Ja, dat ten eerste, veel te jong. Ja? En, uh, nee, het, het sprak mij niet zo aan. Maar als hij heel grappig zou zijn, mensen... Want het gaat mij alleen maar om het innerlijk. Hmm. Ja. Dan, dan zou ik er misschien wel op kunnen vallen. Maar dan blijft hij nog steeds wel erg jong. Maar is wel trendy, hè, tegenwoordig. Ja, de, de toyboy, hè? De, de, ja. wat, wat, wat oudere vrouw, maar... De, de, de, wat oudere vrouw, hoe oud vragen? ben je, je bent toch helemaal niet oud? Hoe, huh? hoe oud denken jullie dat? Jullie weten toch hoe oud ik ben? Nee, nee geen flauw idee. Ra Als we hebben nog geen vraag oh, voorbereid. maar, maar wel eerlijk zijn. Nee, uh, ik ben... Uh, uh, ik zeg 27. En jij? 29. <lacht> 35. Echt? ja. <lacht> Ja, dit nee, was wel 35, echt... echt 35, Je verwacht ja. een 27-jarige blondine en je krijgt een 35-jarige suriëse. Yes, ja, ja, wat ja, wat, ja, wat hey. voor nee. moisturizer heb je? Ja, precies. La Mer. <laughs> Bedankt. <laughs> Ik ben allemaal de drie van La Mer. Alle Bastine. Nee, <laughs> dat, is een plan, nee, maar, plan, dat doe je heel goed. Wauw. Ja, zie je, ja. Het, het, het kan ja. wel, geitje. Ja, nee, ik, uh, en uh, we hadden het er net eventjes heel kort over. Je zei van, jeetje, het is al tien over half negen. Ik heb nog maar twintig minuten de tijd om te zeggen wat ik wil. Maar Wat wil je dan zeggen, meid? Deel het met ons. Ja, gooi het eruit. Ja, kom op. Hup. Oh, ja, dat ik heel veel leuke dingen aan doen ben. Ja, doe dan doe, ik... dan, doe dan, doe kom kom, kom kom kom En dat er in, in, in mij, een, waar ik heel trots op ben, een telefilm uh, op de televisie komt... waar ik je meegedaan heb. Oh. Ja. oh, dat zijn wel goede producties. Ja. Dat zijn dan van die NPS-dingen. Nou, het wisselt welke omroep het door uh, gefinancierd wordt. Wat maar het zou de NPS kunnen zijn. Het had de NPS kunnen ja, zijn. Worden er vijf kijk. per jaar uitgebracht. Die is vorig jaar al opgenomen, maar die komen dan nu weer in mei uh, op televisie. En die heb ik van de zomer gedraaid tijdens Camping Live, want dat presenteer ik voor degene die niet, niet weten wie. Ja, dat hebben we tot dusver eigenlijk helemaal niet over gehad. <laughs> nee. Nee. Nee, hè? Nee. Hartstikke leuk programma. Morgenavond weer vijf voor zeven. al vier. Dat daar gelaten. Um, uh, uh, uh, uh, wat was ik aan het vertellen mensen. Uh, dat je was aan het in een telefilm. Oh ja. Wat voor ja. rol speel je? Ik ben. Nee, ik, ik wil even eerst andere dingen vertellen. Want die rol was niet zo interessant. Nee, is niet waar hoor. Nou, ik speel met Frank Lammers in die film. Ja. Dat is toch leuk? Ik bedoel, hij heeft toch. Uh, een Frank? Ja, Frank? Absoluut. En het is een, uh, het is een uh, verhaal gebaseerd op al die afrekeningen in dat hogere criminele segment, zomaar ah, zeggen. En uh, ik speel. Ja, eigenlijk. Politie, rechercheur. <laughs> uh, Zoals je dat zegt ook. Ja, ja, ja. Ongeveer, Ja, enigszins, ja, enigszins om omdat ik ook een soort, <laughs> soort uh, maatschappelijke opvang ben... voor een jongetje van 14, wat overblijft nadat zijn ouders afgerekend zijn. En die wordt ondergebracht bij zijn oom. Gespeeld door Frank Lammers. Wat eigenlijk uh, een, een, een, een boerenman is. Ik wil dat dan netjes zeggen. Ja, ja, <laughs> boerenman. Een boer. het, het komt er eigenlijk om neer dat het gewoon... Uh, een boer is. Eigenlijk... Oh. Nee, nou. nee. Oh, nou, hij heeft wel inderdaad Lucht. iets weg van, nou. van, van on, onaangepast. Oh, en, en die oh. moet dan de jongen bij zich zien te houden. En ondertussen... Krijgen uh, die man, dus Frank en ik, ook een beetje zo'n ding met elkaar. Mm. Dus dat in mij op televisie. Mag die in je gezicht. Uh... Nee, natuurlijk nou, niet. Gadverdamme. Ik moet je toch altijd weer in bedwang houden. <laughs> deze dingen, vijf, belachelijk vind ik dit. En dan heb je ook nog uh, meegenomen een cd. Ja, ja Wat is heb, dat? Uh, dat ja, heeft precies. alles te maken met. Mm. Ja, dat heeft ook weer even te maken mm. met, uh, met die voorstelling uh, van mede initiate waar ik mee bezig ben. Mm. Uh, maar, hoe, hoe, hoe, ja. <laughs> hoe ga je mensen naar de website sturen? Ga nu naar.nl. Mm. Nee, nee, nee, nee. Ga naar www. Oh, God dank. Word schaduw. Ja. Goede vraag, Veenstra. Ja, dat ja. is heel goed. Dank wel. Er staat ook een speellijst <laughs> trouwens. Nee, wij, uh, Er wordt elk jaar bij Medici één grote to toneelproductie gemaakt per ja. jaar en dan een aantal nog uh, uh, kleinere. En ze brengen daarbij ook een, uh, uh, Altijd hebben een apart project met nieuwe artiesten of al een beetje gevestigde artiesten uit de, uit toch wel een beetje urban scene, zeg maar... die dan speciaal op het straat. thema van de voorstelling van de straat... maar ja. wel knijtergoed. Je weet toch. Upcoming. Yo. Die dan, uh, precies, die dan bij de voorstelling een, een, een cd maken. En, uh, nou, ik heb een nummer meegenomen, dus luister gewoon. Het is hartstikke leuk. Nou, doe even dan, uh, Ik moet even zeggen wie het zijn, hè? Ja, maar speel dan even een discjockey, weet je? Want okay. als actrice, okay. dan kun je okay. in, in elke rol verplaatsen die je maar zou willen. Dus nou, dan, kom maar op. Uh, Daar gaan dan, we. Dan komt heer, dan doen wij gewoon zo... En dan nu. En dit is heel bijzonder. Ik heb alvast in handen gekregen. Made in the Shades. Hmm. Oftewel de Kung Fu Hustle soundtrack. Officieel wordt die pas 22 februari gereleased in Jimmy Who Amsterdam. Maar ik heb voor jullie al track nummer 3: <laughs> Amigos Electricos met het nummer hogerop. Ja, kan ze ook al. Goed hoor, we kunnen wel naar huis. Ik ga weg. Hoor. Nou, koffie met je verder maar. maar. Ja hoor. Prima. Goed Goed weekend. Behuist me om te krijgen wat ik wil. Moet ik laten gaan waaraan ik echt waar ik vandaag. It's the music that we choose. It's the that that that Like shoes to keep myself tethered to the days I try to lose. My mama said so then you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got letters in a happy mood. Keep on my move on. Get the music and we come. the music. Get the music.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 Get the cool get the cool so shiny Dat je zo'n gaaf liedje kunt maken over schoensmeer. Ja, vind ik ook zo'n raar. Ik zo, heb de coole shoeshine. Super. Heb jij een geile schoensmeer, joh? Ja, de... daar gaat het eigenlijk <laughs> en, helemaal over. En die lucht, hè. Die al. lucht. Ja, want het, als er iets uh, typisch uit, is het wel schoensmeer. Ja, maar ik vind, dat kan ook lekker zijn. Die, die lucht. Oh, ik heb dat met lijm. Van, uh, oh. met oh. Ja. Zie Ja. Hang je altijd boven een potje lijm ook? Nee, even? nee, nee, maar dat vind ik wel heel lekker ruiken. Word je, met, wil je met, stift? Nee, niet die prit. Nee, niet Nee, die moet echt Die doorschijnde. Hè? Die ja. hè? en verf soms ook. Ben jij? Een ja, geen latex. Kid. Je had, had, had uh, Billy de Kid, maar je hebt ook dus de Bison Kid. Dat ben jij meer. <laughs> <laughs> dat is lang geleden. Dat was nog toen klussen met kijkers deed. Oh, dus daarom deed je dat zo leuk. Ik zag oh. je alles heel heel vrolijk door het beeld darten. Dan kwam er al die lijm. Oh, oh die lijm. Boing, boing, boing. Oh. Daar ging ze echt. Uh, oh, daar oh, ging oh, maar. Oh, oh, 19 20? Het is een hoogtijd voor Gerard. Ja, ik vind het ook. Of moet ik eigenlijk zeggen, Marit. Ja. ja. Het is, is een hoog tijd voor. voor. Is goed. Ze zijn beroemd uh, en gevingd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond. <laughs> In ongeval zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Marit van Bo. Want dat klinkt zo leuk als jullie dat samen zeggen. Ja, nog een, ja, keer, nog een keer? Ja. Maar van publiek. Nou. En dan weet okay. je nog niks. Dat is mooi, hè? Nee. nee, nee ja. We hebben namelijk, uh, beste Marit, uh, ja. even ons huiswerk gedaan. Wij okay. hopen jij ook. Het huismerk ons huismerk meer. Haal huismerk, ja. Oh, jee. Um, nee, dat is een goeie. Mm -hmm. uh, we, hebben namelijk, uh, even, we zijn in de supermarkt geweest. En uh, we willen toch even kijken hoe, uh, hoe down to earth de beroemde sterren van de televisie zijn gebleven. Okay. Kortom, doen zij nog steeds dezelfde boodschappen? Of sturen ze daar een butler voor ja, naar buiten? Ja, ja, ja. Uh, dus we hebben een aantal uh, nou, doorsnee boodschappen uit de ja. supermarkt gehad. En die hebben we even opgeschreven qua prijs. Ja. En, het is de bedoeling dat jij zo dicht mogelijk bij de officiële prijs gaat gaan uh, raden. Ik mag ik alvast iets zeggen? Ja. ja hoor. Ik doe wel zelf mijn boodschappen, maar op prijzen let ik momenteel even niet. Het oh, gaat, gaat lekker met ja, Marit. Het, het me gaat le nog le wel. <laughs> zit lekker. Het de de is een tijdje geleden zeg maar. Maar goed, probeer maar. Kom maar op. Ja? Ja. ja. Nou uh, Gerard, uh, take Artikel away, nummer 1 in The Reality Check. Het ja. gaat hier om 1 kilo ja. van geelse kristalsuiker. Ja, een groot pak. Eh, Oké, okay, 1 euro euro. Maar we gaan rekenen, moet ik binnen de 10% marge zitten. Uh, uh, uh, nee, nee, nou, het uh, nee, nee, nee, nee, ja, is. Uh, euro, uh, euro. euro. 1,5 is dus, uh, dus, uh, Nee, nee, het is dus, van 10% het is net nee, ja, nee. shit. Maar ja. het scheelde niet veel. Het schilde niet veel. Ja, je hebt er niks aan, maar het scheelde niet veel. Want het is 85 cent. Oh, het is goedkoop. Oké. Netjes. Maar suiker koop je ook niet zo vaak, want zo'n kilo gaat lang mee, jongens. Nou hè? Ja. Ligt dan wat je ermee doet natuurlijk. Hm? <laughs> nou, ja, wat doe jij met suiker allemaal? Meestal krijg ik beelden erbij, maar nu even helemaal niet. Nee, ik sla ik, helemaal je blank. Is er suiker bij de hand? Nee, nee, volgende heerlijk. vraag. Kom op, kom op. Ik vind oh. het leuk spelletje. Ik vind namelijk heerlijk om af en toe gewoon eens een zakje suiker naar binnen te werken. Oh, een nou, Je ja. krijgt er een en een, een hartstikke suiker. Ja, dat is creamer natuurlijk. Zou je dat zien? Hey, en bovendien, ik gebruik altijd rietsuikerklontjes voor de gezondheid, hè? Rietsuikerklontjes? Ja, belangrijk. Ja. Dat is, dat is Veel gezonder, gore. want die, die, suiker, die witte suiker is gebleekt. Kijk, ah. daar gaat moment Spuur het erin uit! Spuug het, het, uit. Doet. Spuug het oh. uit, Michiel, dat zakje! Ik kreeg bij mijn opa vaak vroeger een schaaltje suiker, vond ik eerlijk. Gaat het wel goed met je? <lacht> ja. En daarna was het ook echt... Uh... Ik had vroeger een heel busje aromat op. Nee. <lacht> Gadverdomme. Oh. Ik ben er voor in behandeling, maak je geen zorgen. Oh, okay. Waarom? Ja, dit is lekker. Ja, ik snap het wel. Dat is lekker. Was het ja. om de smaak van het flesje magie weg te spoelen? Ja. <lacht> Nou, maar een... Volgende vraag. Mag iedereen? Item nummer 2 nou. op de lijst. Ja. Een pak van 250 gram Douwe Egberts aroma rood koffie. Oh jee. Koffie? Uh, Heerlijk. 250 gram graag. 2,15 euro. Dat is wel veel, hè? Nee, nee, nee, ik ga iets zakken. Sorry. 1,85. Ja. Dat is helemaal goed. Het is oh. uh, namelijk 1,75. Oh, 1,75. Ja, maar dat is okay. binnen de 10%-marge, dus dat is 1 goed. En dat betekent dat je nu op uh, 0, 0 staat. Ja. Want voor een fout antwoord is het 1 punt okay. af. Maar goed, 0, okay. dat is hartstikke okay. Goed. Okay. Uh, dat Van betekent... welke winkel gaan jullie uit, trouwens? Uh, een dure of een goedkopere? De hele dure. Ja, maar tegenwoordig ook niet meer, hè? Nee, want ze letten niet meer zo erg op de kleintjes. Oh, die. Hè? Nee okay. die. die. Prima. Nou, ja Prima. Nou, aha! <laughs> oh, nou, <jeetje. laughs> dat kunnen ze zo integraal uit <laughs> De rest van Nederland ik, ik, ik weet ook hoe supermarkt dat is. Nou goed. Ja. Um, we gaan verder hamsteren. Want we hebben het derde artikel hier op uh, de boodschap oh, ja, op ja, band ja, ja, staan. Ja, ja, en het ja, ja. gaat hier om uh, bona voor brood. Dus boter. Botergeil. Ja? 500 gram. Niet zo'n heel groot pak, maar net iets kleiner. Ja, 1,35. Wauw! Goed. Ja, hoor. Het is 1,25. Muntjes. <laughs> ik ga op één punt. Je gaat als een malle maar. Wow. Gaat, je kunt al niet meer uh, lager komen dan bijvoorbeeld uh, Rob Verlinde of Boom Chicago. Kijk. Want die zaten respectievelijk op min 3 en min 5. Jezus. Gaat heel goed. Het gaat goed. Item nummer 4. Uh, veel mensen kopen het. En het is allemaal zoveel duurder geworden toen ze die nieuwe fles eromheen omheen hebben gedaan. Dat vond ik een beetje een nice, naastreek. Het gaat om één liter Coca-Cola Regular. Dus niet anderhalf liter. Ja, of twee liter. Uh, maar gewoon één liter. Is dat zo'n stenen fles nog? Nee, nee. Zo zo uh... ik, had een, ik heb hem in huis. Zo fles. Oh, uh, in, je dat neus. Moest... in huis. Oh, in schat. huis. Nee. Die suiker doet je geen goed. Nee. Uh, waar, waar is het cola? We hebben het almat. We hebben het almat. heb hebben het suiker We hebben het almat. We hebben het almat. We We hebben het ja, als een mannen. Twee, uh, punten. twee <laughs> punten. Je staat nu al. Dit is heel, heel spannend. Want je staat nu gelijk met uh, de Belgisch band Pin Die ja. staan ook op twee punten. Ja. Je zou nog één punt kunnen zakken. Dan kom je met heel veel mensen op een gedeelde derde plaats. Maar je kunt ook op een gedeelde eerste plaats komen. Als je de laatste goed hebt. Oké, okay, mag ik nog iets zeggen? Dat mag. Ik ben namelijk bij, bij, camping, life altijd, oh. uh, ja. <laughs> bij camping Life altijd Camping altijd de, de spelletjeskoningin, Want ik verzin ze altijd zelf. Dus we doen geen bordspelletjes of dat soort dingen. Ik heb hele goede zelfverzonnen spelletjes. En ik zit erover te denken om daar maar eens een boek over. Uit te brengen. Ik kan ze ook al. Ik kan ze boek schrijven, ze kan ook alles. Ik, de spelletjes oh. van Marit van Behemen zou ik ook wel op video willen hebben thuis eigenlijk. Nou, dat wordt, ja, dat kan. Dat ja, kan. kan ik het uitleggen? Hartstikke goed. DVD. Nou, spannend. Laatste item op de lijst: Marit van Behemen in jouw reality check. Ja. Waar komt die: 500 milliliter in een staartube. Remia mayonaise. Oh, in een statube? Ja, oh, goed dat je er even bij bent. Zou ik moeten weten, want dat was een sponsor van het programma van ja. het <lacht> jaar. Ja, echt waar. Ja, dat was voor jou wel gratis. In dus. een statuber, dat is niet zo heel duur ja, volgens kom mij. Ja, in de mayonaise. Remia wat ook alweer? Mayonaise. mayonaise. Eh. Ja, daar zit ik weer rond die 1,05, 1,10 euro. 5, 1 euro 10. uh, laten we zeggen 1,10 euro 10, voor de zekerheid. Nou, nou hoe is het toch mogelijk? Yeah. Ja, nummer 1! Dat ja? was 1 euro. Van Bohemen, jij staat op het ja. gedeelde eerste plaat! Yeah. Maar wat win ik hiermee? Dat wil ik ook wel. Helemaal niks! Niks! Helemaal nee. Had je dat al? Niks? Nee! Nee! nee, kan nee. Nou, gaan we even zoenen dan. PLACE THAT you FIND YOU DISCOVER THAT YOU LOVE IT yeah, YOU'VE GOT TO STAY ON THIS ROCK NOT A ROCK AN island ON WHICH YOU found A LOVE WITHIN YOUR TWITCH YOU FEEL THAT ITCH IN YOUR PETTY COAT You're pretty, pretty, petty car. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a car that must get played by But Ooh, la, she was such a... Ben jij die proactieve sparringpartner met een getting things done mentaliteit? Die self met gevoel voor pragmatische downselling? Ben jij die teamplayer die ook op standalone basis excelleert? Dan moet je ons toch eens komen uitleggen wat dat precies betekent. Ben je echter een financieel professional met talent? En heb je meer met een inhoudelijk verhaal? Kijk dan op eiffel.nl. Eiffel, grip op de zaak. Hallo, Mr. Anderson. Hola, Mr. Anderson. Hey ho, Mr. Anderson. Met British Airways komen droombestemmingen nu wel heel dichtbij. San Francisco vanaf 199 euro, Mexico City vanaf 395 en Shanghai vanaf 350 euro, Dus belasting en toeslagen. Voor de precieze voorwaarden en boekingen surf naar ba.com.